...geen van de onderdelen van deze missie zal worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten. Duitsland is de lead nation in Kunduz. De veiligheid van onze mensen daar zal dus primair door de Duitse troepen worden gewaarborgd. En daarmee is deze missie dus wezenlijk anders dan wat we tot nu toe in Afghanistan hebben gedaan. De trainers worden in verschillende plaatsen gelegerd, onder andere in de noordelijke provincie Kunduz. Daar zitten al Duitse militairen, u hoorde het al. Volgens premier Rutte wordt de veiligheid van de Nederlanders vooral gewaarborgd door de Duitsers. Het kabinet besloot verder dat er vier F-16-gevechtsvliegtuigen in Afghanistan blijven. Ze worden verplaatst naar het zuiden van, en van het zuiden naar het noorden van het land, in mazari Mazar-i-Sharif. De F-16-eenheid heeft ongeveer 120 man aan ondersteunend personeel. Het kabinet is voor een meerderheid in de Tweede Kamer aangewezen op steun van de oppositie. Want gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie in Afghanistan. PVV-leider Wilders noemt het een slecht besluit Hij vindt dat Nederland genoeg heeft gedaan in Afghanistan. En hij hoopt dat het kabinet geen meerderheid haalt. Rutte zei juist dat het besluit zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de Tweede Kamer. Er zijn geen garanties, maar er is hoop op een goede afloop, zei hij. Van de oppositiepartijen zal de PvdA de missie waarschijnlijk niet steunen. De ChristenUnie heeft nog geen standpunt bepaald. Woordvoerder wind wil het besluit onder meer beoordelen op de veiligheid van de Nederlanders. Verder wil de partij dat de missie niet uit ontwikkelingsgeld wordt betaald.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 En in stemgeluid. Bovendien, criminaliseer je dan ook iemand. Terwijl dat absoluut niet onze bedoeling was. Het gaat ons niet zozeer om de adoptie hier in Nederland. Het gaat ons om de adoptieprocedure in Ethiopië. En die rammelt echt aan alle kanten. In Wallonië hebben de overstromingen aan drie mensen het leven gekost. Ze verongelukten toen ze met hun auto door het water slipten. In Zuid-Limburg wordt het stijgende waterpeil van de Maas in de gaten gehouden... Op een aantal plaatsen langs de rivier zijn pompen neergezet. Volgens het waterschap Roer en Overmaas zijn de problemen beheersbaar. We hebben natuurlijk hier in 1993 en 1995 grote wateroverlast gehad. Daar zijn toen vele werkzaamheden verricht. Dat leidt er al met al toe dat wij zeker de hoogwaterstanden zoals we die in 1993 en 1995... en dan praat je over 3000 kub per seconde, dat we die nu gewoon ons daar in zoverre geen zorgen over maken... dat we alert zijn, maar dat we op zichzelf ervan uitgaan... dat we geen overlast in de dorpen krijgen. Ook Duitsland kampt met wateroverlast. De stad Koblenz krijgt waarschijnlijk de hoogste waterstand in tien jaar tijd... en gevreesd wordt dat de binnenstad onder zal lopen. In een huis in Kerkrade is voor de derde keer in een maand tijd... een grote hoeveelheid wapens gevonden. Een paar weken geleden stuitte de politie al op honderden wapens. en Bij een nieuwe inval gisteren vonden agenten weer 70 wapens van zwaar kaliber. Volgens de politie lagen de wapens op ongebruikelijke plaatsen. In totaal zijn er nu 400 wapens gevonden in de woning. Het Openbaar Ministerie denkt dat het daarbij blijft. Het idee is dat we nu echt alles hebben gehad en dat we ook echt in alle kieren en gaten van het huis en in de tuin en in de bodem hebben gezocht. Met alle materiaal die je maar kunt voorstellen, uh, maar uh, je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Het echtpaar dat in het huis in woont zit al sinds de eerste inval vast. Hun dochter van 14 is ergens anders ondergebracht. En dan het weer. Verspreid over het land nog wat neerslag. Later vanuit het zuiden geleidelijk wat droger. Vannacht opnieuw buien met minima enkele graden boven nul. Morgen zacht en herfstachtig weer met wat regen en 7 tot 11 graden. ANUB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer aan file. Dat is voor dit tijdstip niet zoveel. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen op dit verhaal. Zeker op de A1 is het mis. Van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Knoop het Muiderberg en Laren 10 kilometer file. De oorzaak is een vrachtwagen met een afgelopen wiel. en Die blokkeert de rechte rijstrook. Het Verkeer richting Amersfoort en Apeldoorn kan beter omrijden. Vanaf Knoop het Muiderberg via Almere. Over de A6 en de A27 dan rij je precies langs de file. Dan de A10, de ring van Amsterdam, niet alleen vier voor de maar ook op de A10 zuid richting Den Haag. Dat staat voor de afrit Rij 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht voor een spoedreparatie. Op de A27, daar is ook zoiets aan de hand van Gorkum naar Utrecht. Er zit een gat in het asfalt bij Knoopend Rijnsweert. Tussen Lunette en Knoopend Rijnsweert staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen. En dat kan.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 Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag tot slot van deze Vrijdagmiddag Live. Zoals altijd het journalistenpanel. Vandaag zijn te gast Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. Margriet van der Linden, hoofdredacteur Opzij. En Mildred Roethoff, documentaire U kunt reageren op deze uitzending via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl Of via Twitter, hashtag AvroVML. Maar eerst gaan we weer schaatsen. Europese kampioenschap allround in Italië. En we worden op de hoogte gebracht door, ik geloof maar liefst, twee collega's. Sebastian Timmerman. En Gio Lippens, wie mag ik het woord geven? Uh, nou zal ik beginnen, Gio. Ja, Sebastian, dus in dit, in dit geval uh, kijkend naar uh, de laatste rit voor de laatste rit, Wel, het is de twaalfde van de 15 ritten op deze 5 kilometer. En voor wat betreft het algemeen klassement is het nu buitengewoon interessant. Want Ivan Skobrev staat op de baan. De nummer 5 van de 500 meter. Grote sterke rus. En volgens velen is hij een van de grote favorieten voor de eindzegen op dit Europees kampioenschap allround. Hij is begonnen aan de 5 kilometer in de buitenbaan tegen de Nederlander Rens Rottevel, Die eerder vandaag nog twitterde op dat nieuwe snelle medium dat hij zich niet helemaal super goed voelde. Vertelde er alleen niet bij wat er dan precies aanscheelt. Maar niet helemaal in optima forma. Maar goed, zij zijn met z'n tweeën begonnen aan de 5 kilometer. En de opening is voor Ivan Skobref, maar dat hadden we ook niet anders verwacht. 19-28, Rotterveel zit daar iets achter met 19-56. En hij moet verstandig zijn en gewoon rustig meegaan met die Rus. Die toch als een van de favorieten geldt hier voor die Europese titel. Allround Rotterveel, de nummer 4 van de Nederlandse kampioenschappen. Die in ieder geval blij kan zijn dat hij aanwezig is bij dit uh, toernooi. Loopt in die buitenbocht, nou niet helemaal mee met Skobref. Skobref, ja, grote vent, je ziet het gewoon machtige klappen op weg naar uh, de streep. En hij komt daar uh, over de volgende passage met nog 11 rondjes te gaan. En rijdt dan een rondje van 30 blank Rotterveel, 2 tiende langzamer. Het is een zaak voor Rotterveel om Skobref in het oog te houden. Skobref had uh, in ieder geval wat voorsprong opgebouwd al op uh, degene die de snelste tijd heeft gereden. En uh, dat is een hele jonge Noor. Sverre, Loender, Pedersen. 6:38:12 is de te kloppen tijd. En Rotterdam heeft de raad goed tot zich genomen. Want hij komt terug. Zit bijna naast Ivan Skobrev Als we de eerste kilometer erop hebben zitten. Inderdaad, twee tienden sneller in deze ronde. Rens Rotterdam dan Skobrev. Maar Skobrev heeft nog wel de snelste doorkomsttijd. Beide heren. Ruim een seconde sneller. Ruim anderhalve seconde sneller, trouwens. Dan die Sverre, Loender, Pedersen. En zo rijden ze recht voor ons op de kruising. Op weg naar de volgende bocht. En ja, dat is toch ook zaak dat Rotteveel in ieder geval. Dat mee gaat doen en hij blijft ook wel redelijk in de buurt van die Skobref. Terwijl ze nu dan weer bij ons voorbij komen in de richting van de volgende passage. En de volgende passage is die van de 1400 meter. Skobref komt daar als snelste door met een rondje 30-6. Dat is een snel rondje hoor. Rotterdale rijdt 31 blank. Ook dat valt absoluut niet tegen als je dat vergelijkt met alle andere mannen die we tot nu toe op de baan hebben gezien. Dat doet Rotterveel het nog steeds aardig, maar hij kan niet voorkomen dat Skobref langzaam bij hem weg. In de buitenbocht op dit moment, maar Rotterdam heeft wel de binnenbocht. Die komt hij nu uit met een meter of 7,8 achterstand op Ivan Skobrev. Hij heeft wat meer snelheid meegenomen, net als twee rondjes geleden, uit die binnenbocht. Dan zullen we er 1800 meter van de 5 kilometer op zitten. En is de doorkomsttijd van Skobrev inmiddels ruim 3,2 seconden sneller dan Sverre Loende Pedersen, die dus uitkwam op een tijd van 6,38. Moest Rotteveel in de binnenbocht even haast maken. Even wat accelereren om een moeilijke kruising uit de weg te gaan. Dat is gelukt. Kruis Net voor Skobreff langs. Maar de Russische, die grote Russische beer Skobreff kon daar even lekker mee met Rens Rotterveel. Hij profiteert er in elk geval wel van. Kan even in het kielzorg mee. En versnelt dan ook wel weer bij het uitkomen van die bocht. Dan gaat af op de 2200 meter. Ben benieuwd naar zijn rondetijd. Ja, rondje boven de 31. Maar nog steeds prima. 31-1. Terwijl Rotterveel 1 tiende seconde toegeeft op zijn directe tegenstander in deze rit. En Skobreff, ik zei het al, een van de titelpretendenten voor die erfenis van Sven Kraan de man die er niet bij is. Hij is een van de grote favorieten. Natuurlijk samen met Bucco en met Fabrice. En misschien toch ook wel met de andere Nederlanders. Want laten we niet vergeten na die 500 meter. Jan Blokhuizen keurig op de tweede plek in het klassement. En die rijdt straks in de voorlaatste rit tegen de Fransman Alexis Comtain. Nu dus Cobre heeft tegen Rottevel. Zes rondjes nog te gaan. We hebben de 2600 meter op zitten. En Rottevel komt weer wat terug in de wedstrijd. Een tiende sneller in de ronde. En eigenlijk een identieke situatie als een paar rondjes geleden. Rijdt heel kort voor Scobre op de kruising. De rust kan weer mee met de Nederlander. En je ziet toch steeds dat degene die de binnenbocht zeg maar, heeft in zo'n rondje... dat dat degene is die dan weer even afstand neemt. Nu dus Skobrev weer met de arm op de rug. Geconcentreerde blik. Rijdt wordt tegenwoordig gecoacht door Costa Poltavets. Die kennen we in Nederland nog goed als oud-trainer van TVM. En met de ronde van 31-1 heeft hij nog altijd de snelste doorkomsttijd Bijna 4 seconden sneller dan Schwerer Pedersen En ook in de rondetijden is hij steeds zo'n 3-14 sneller dan de jonge Noor. Ja, want Rotterdam die levert nu wel even wat in hoor. Die levert toch drie tienden van een seconde in in het afgelopen rondje. Op die passage van de drie kilometer. En dan moet hij oppassen dat Skobref nu niet bij hem gaat weglopen. Want dat is natuurlijk een erkende steen. Je ziet ook dat het gat wat groter is geworden. Het is toch een metertje of 15 à 20. En Rotterveel moet vooral zorgen dat hij zich niet gek laat maken door Skobref. We kijken naar de rondetijden. Skobref weer onder de 31. 30-9. ja die tijd die gaat omhoog. Worden. Nog steeds onder de 32. Maar 31-8 is toch een enorm verschil met Skobref Die het verschil gemaakt heeft. En dat verschil gaat groter worden in dit rondje. Want Skobref heeft twee binnenbochten. Hij heeft de eerste binnenbocht bijna achter de rug. Komt mooi midden in de baan. Binnen de lijnen komt hij uit het rechte stuk. Opgereden op weg naar de 3800 meter. En zo nadert die 5 kilometer voor Ivan Skoberev. 457, 16 met 300 dus nog te gaan. Ronde 31-0. Weer een tiende verval. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Wel ruim bijna 15 seconden, eh, 5 seconden sneller dan die Pedersen. Moet niet gekker maken dan dat het is. Ja, 6-31. Dat zou erin kunnen zitten voor Skoberev. Als hij het vast weet te houden in die laatste rondjes. Maar dan moet hij de... Natuurlijk gaan afwachten wat de concurrentie gaat doen. En hij moet sneller zijn dan Blokhuizen bijvoorbeeld op die 5 kilometer. Hij moet 3,4 seconden moet hij toch zeker goed maken op Blokhuizen. Wil hij boven Blokhuizen in het klassement staan. We kijken weer naar de ronde. 31 blank voor Skobrev. Rotterveel moet oppassen hoor dat hij dadelijk niet die tweede plek kwijt gaat raken. Voorlopig dan in dat tussenklassement van de 5 kilometer op Verloende Pedersen. Want het verschil is niet groot meer hoor. 1,4 seconden tussen Rotterveel en Pedersen. Heel langzaam maar zeker treedt de duisternis in. In Colobo. De lampen zijn aangegaan in het Rieten Arena. Hij stadionnetje. Die mooie openbaan als Ivan Skobrev op weg is naar de bel voor de laatste ronde. Rondetijd 30-9. Weer een tiende sneller dan het vorige rondje. Mooi vlak schema van de Rus. 5.59.19 is de doorkomsttijd. En hij is wel bijna 6,5 seconden sneller dan die zwerre Lunde Pedersen. Wordt hij fel aangemoedigd nog een keer door die Costa Poltavets accelereren nog een keertje op de kruising. Ook mooi te zien dat hij dat blijft doen in de laatste buitenbocht. Heeft nu bijna 100 meter voorsprong al op rens Rottevel, En hier komt Ivan Skobrev dan op weg naar de finish. En dan moet hij dadelijk gaan afwachten wat de concurrentie gaat doen. Maar hij heeft een goede 5 kilometer gereden. Kijk eens. 6 minuten 30 seconden en 100 honderdste. Dankzij een slotronde van 30,8 seconden. De snelste tijd dus voor Skobrev 6.37.52. De tweede tijd voorlopig voor rens Rottevel. Sebastian Timmerman en Gio Lippens waren dat. Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. Margriet van der Linden, hoofdredacteur Opzij. En Mildred Roet over zitten zitten hier om te praten over het nieuws van de afgelopen week. Even om uw geheugen op te frissen en overzicht. Governor Schwarzenegger, thank you ook voor uw courtesies en helpen. Maar de rest van de economie stortte in. Er is een begrotingstekort van 25 miljard dollar. Hasta la vista, baby. Houdt een hek van 12,5 kilometer lang illegale migranten tegen? Nee. De Griekse regering denkt van wel. Dus ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid. die onmiddellijk doet datgene wat er gevraagd wordt. Ik gebruik nog steeds mijn gezond verstand voordat ik een stap maak. Daarmee suggereren dat de wetgever, deze regering, niet met gezond verstand zal handelen. Het kan gewoon niet zo zijn in een rechtsstaat. dat wij in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer allerlei wetten maken. en de politie vervolgens zegt. we zetten die wetten aan de kant, want we gaan hem niet handhaven. Een club Icoon is heen gegaan. Adieu, o het kabinet is van plan, zeker 350 politieagenten en militairen voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Er is ook nog geen sprake van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Althans, niet meetbaar. Maar het is wel belangrijk om te weten waar gaat die wolk met rook naartoe. Je weet nooit wat er allemaal in de lucht zit. De onrust bij omwonenden is groot. Maak je zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. En u hoorde ook al heel even het voornemen van het kabinet voorbij komen... om weer een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. U heeft in deze uitzending ook kunnen horen dat dat doorgaat. Althans, dat de, het kabinet het daarover eens is geworden. Maar liefst 545 man waarvan er 225 opleiders zouden naar Afghanistan moeten, als ze de Tweede Kamer meekrijgen. Gaat ze dat lukken? Dat is natuurlijk de cruciale vraag Paul van Gessel. Om daar iets te bereiken of nou ja, de eerst Tweede de Kamer, Kamer meekrijgen. Nou, dat, dat hangt er inderdaad om. En als die, als die al gehaald wordt, ja, dan ga je met een uh, idiote missie, ga je iets proberen op te lossen wat niet op te lossen valt op deze wijze. Jij bent tegen die missie. Nou, ik ben niet zozeer tegen. Ik ben wel voor de oplossing van het probleem in Afghanistan. Maar we, hebben, we zitten al midden in een search een, een soort van golf van uh, het ophoog van het aantal militairen in Afghanistan. Uh, en wij moeten nu weer even meedoen voor ons internationale aanzien. We noemen het een politieactie. Nou, hoe kun je je eigen volk zo voor de gek houden? Want het is in het gevaarlijkste gebied inmiddels zo'n beetje van Afghanistan. Wat wij politie hier noemen, hè, dat zijn binnenkort mensen die... Uh, uh, ja, achter, achter mishandelde cavia's ook, als het een beetje tegen zit, aan moeten gaan... Uh, daar zijn dat gewoon bijna halve militairen. Dus ja. het wordt gewoon weer een verlengstuk van een militaire vechtmissie. Rutte benadrukt heel erg dat het geen militaire missie is. Margit van der Linden, denk ja, ja, jij dat is... dat klopt? Ik denk wel dat dat uh, klopt, althans, dat hij dat zo moet zeggen. Maar het is een beetje een, een herhaling van zet. Hè? Vorige keer probeerde de Partij van de Arbeid er op die manier uh, onderuit te komen... door het zo uit te leggen. Ik ben op zich niet tegen die missie, overigens. Hoor. Ja, maar maar vind je gelooft daar... het dus niet? Je zegt, hij moet het zeggen. Nou, maar... ik, ik, ik denk dat het wel zo is, alleen zijn de omstandigheden uh, in Afghanistan in die zin dat, dat het uiteindelijk misschien wel op een militaire missie uitdraait. Omdat ze uh, zich aan het verdedigen zijn... of hier en daar ook een uh, bommetje moeten plaatsen. Ja, ben je voor of tegen de missie? Ik ben in principe wel voor. Want? Omdat ik denk dat uh, daar nog heel veel werk te doen is. En uh, uiteindelijk is die missie afgebroken of niet uh, voortgezet. Omdat er homeless was in een klein kabinetje in Nederland. En ik kan me ook voorstellen dat er internationale belangen uh, ja, dat die zwaar wegen. De NAVO wil graag dat sowieso uh, geloof ik dat er nog uh, heel veel vrouwen daar in boekas uh, weer zijn rondgelopen. Uh, daar komen ze toch ja zeker maar zeker maar die agenten, op. want die e kunnen e ze daar dan oppakken. Even vermelden het roet op ja, horen. Of maar zij de voor, bijvoorbeeld is hier nog niet. Of zij voor of tegen. De missie is. Ik ben tegen de missie omdat ik niet geloof dat, uh, of, het, of het nou om een trainingsteam gaat, of dat het nou over een missie gaat, of dat het nou om een vechtmissie gaat, dat, dat het onderscheid gaat maken in het gevecht tegen de radicale islam, tegen de Taliban. Dat geloof ik zeer zeker niet. Als je nagaat dat militairen, de NAVO-militairen, Nederlandse militairen, eigenlijk geen eens het onderscheid kunnen maken tussen een brave burger of een Taliban-strijder, dan denk ik van laten we gewoon lekker de, de politieagenten hier. Uh, maar dan moet je alle militairen ja. daar weghalen. Ja, nee, precies, maar goed, we hoeven niet nee, maar te doen goed, alsof als ze daar met 350 in hun eentje tegen de nee, taliban vechten zijn. Nee, maar goed. Ik, ik ik ik Zeker, maar ik geloof gewoon niet dat dat gaat lukken. Ik bedoel, uh, hoe lang is die strijd nu al bezig? Ik denk van, nou, laten we gewoon uh, lekker... Uh... De stekker eruit trekken en toen. Nou, nee, nee, ik vind het een nobel streven om mensen... Nee, ja, nee, ik het vind het, nee, nee, nee, zeker niet. Want ik vind het een nobel streven om de mensen daar te helpen. Maar de vraag is of je geld moet stoppen in zo'n trainingsmissie. Of dat, zeg maar, uh, gaat helpen. En daar geloof ik dus niet in. Ja. Ik vind het een nobel streven, maar ik juist, vind dat juist juist gewoon om de politie op te leiden, hè? Ja. juist om, om daar gewoon de, za de zaken weer in het, het dagelijks leven in het straatbeeld goed te regelen. Ja, regnen. maar het dagelijkse leven, ik bedoel, als je kijkt naar Afghanistan Noord, waar volgens mij uh, de Nederlandse, ople Nederlandse opleiders naartoe gaan, wordt het alleen maar slechter en slechter. Het is daar heel on erg onveilig. Ik bedoel, uh, mind you, afgelopen uh, er zijn 24 Nederlandse militairen omgekomen tot nu toe. Ja. Uh, veel al door bermbommen. Uh, nou, die worden he, uh, leuk uh, in allemaal gaten en hoeken gestopt door uh, de Taliban-strijders. En dan kom ik toch weer terug op het punt in begin wat ik wilde maken. Hè, die Taliban-strijders zijn gewoon niet te onderscheiden... van de, de, de, de brave burgers. Maar wat Nee, maar wat ik daarmee wil je zeggen... vanuit militaire hoek nee, het is, naderen, en ik wil, wezen nee maar benaderen. En dat weten wij ook niet, niet. Maar wat ik daarmee wil zeggen... Het is met een knipoog eigenlijk. Maar wat ik daarmee wil zeggen... Ja, is dat het een gigantische, moeilijke strijd is om te overwinnen. En ja, ik denk en dat dat gewoon niet lukt. En die kun je niet met militairen winnen. Die kun je niet met politieagenten winnen. Je zult heel snel over moeten gaan tot de enige echte oplossing. En je moet gaan onderhandelen met de Taliban. Ja. En, en dan zegt iedereen, je gaat met dat soort gekken niet praten... Ja. want uh, die, die, die, die, onderhandelen doe je per definitie met je vijand. Goed, en ja, Tijdens, gaat, tijdens wat, de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Volgens mij is het en-en. Wat gaat, en gaat het opleveren? Van der Linde, jij bent ook voor onderhandelen met de Taliban? Wat gaat het opleveren dat er geen boerkaars meer gedragen nou ja, volgens worden? Volgens mij kan je uh, in zo'n conflict... Als er zo'n sterke arm is vanuit de Taliban... kan je wel zeggen vanuit het Westen, we doen het zonder ze... maar dat uh, wordt een beetje een hele langslepende kwestie. Misschien moet je het met ze gaan doen. En en, dus en militairen sturen en tegelijkertijd te met de Taliban praten. Ja, ik hoop dat het lukt. We zullen zien. We gaan het hebben over, over? Uh, meer lokale toestanden. Ah. Uh, want al uh, deze week kwam de Amsterdamse korpschef Welte in opspraak... omdat hij liet weten uh, dat hij het in het regeerakkoord... want we hadden het over boelkaars, in dat regeerakkoord... Ook kort genoemde Boerkaverbod, dat hij, als dat er komt... dat hij dat niet gaat handhaven. In het programma van Jeroen Pauw eh, zei hij dat. Nou, er was eh, heel veel commotie, natuurlijk. Vooral de regeringspartijen, CDA, VVD en gedoogd naar PVV... spraken er schande van. Eh, wie heeft er gelijk, Margriet van der Linden? Nou oh ja, van die woorden als schande en he, <lacht> dat van de hoogheer in Den Haag. Was, uh, hij was een beetje dom. Van Welten? Ja. Want dat, dat hij, mo hij moet gewoon, als hij een vrouw in Boerka tegenkomt, uh, haar arresteren? Als er een Boerka-verbod uh, is, en dat is bij wet uh, vastgelegd... dan vrees ik dat er voor de heer Helte, uh, Welten niets anders op zit... dan die wet uit te voeren. Ja, of, of het bij wet wordt vastgelegd, moet natuurlijk nog blijken. Ja, uh, Mildred Roethoff eens met Magiet van der Linden? Ik ben het totaal niet eens met Magiet van der Linden. Uh, in de, ja, nee, Ik bedoel, we hebben het hier over handhaven. Als je gewoon kijkt wat, wat er allemaal niet gehandhaafd wordt in Nederland. We gaan het er niet straks als die wetten komt op, op, op vrouwen in Boerka uh, uh, jagen. Ik vind het gewoon echt te zot voor woorden. Nee, dat, het vind... is niet jagen, het is gewoon uh, oppakken. Uitvoeren, uitvoeren van de wet. Nee, Daar maar uitvoeren van de wet. Uitvoeren Hoe vaak wet? fiets jij zonder licht? Hoe vaak stop jij niet voor ja, iemand die over? Het zeep dat he he Helaas is het ook wel eens lullig dat ik in zo'n politiefuik uh, rijd. Nee, maar... En dan zeggen ze mevrouw van... Linn, u heeft <laughs> geen fiets, u, <laughs> u heeft bovendien ook geen paspoort. ik nee, maar... krijg 190 euro boete en dan kan ik gaan nee, vloeken. Ja. Maar... Kijk, ik denk wat Welt heeft gedaan. Het is een stijf, hij heeft een statement willen afgeven. Dat heeft hij verdomd goed gedaan. Er is nu discussie. Ik vind dat hij een goed, een fris statement heeft gegeven. Wat is er goed aan de, dat statement? Ik snap dat helemaal niet. Wat, nou, is omdat, zo goed, nou, wat er goed aan is, is dat we met z'n allen moeten gaan nadenken. Als je het hebt over 150 vrouwen in boeken die er in Nederland rondlopen. Of het er 150 zijn, nobody knows. Weet niemand. Of het 1100, het er 100, 100 hoeveel er zijn, weten we niet. Nou, als je dan een, 150 een, een... en de meesten wonen op Eiburg. Ja, eentje, nee, eentje waar ik woon, op Eiburg. Ja, er een zit er uiteindelijk om... een Nederlandse vrouw onder. Of een Taliban, ja. Als je dan een leuk rekensommetje gaat maken... Eh, zo, stel zo'n vrouw wordt opgepakt. Een dag gevangenis, een, een dagje politiecel. Kost 200 euro. Gaan we een stap verder. Oké, okay, de rechtelijke macht er wordt toch helemaal opgepakt. niet gesproken over Paul Vergesel. Er wordt de helemaal niet gesproken. De wet is er om te beginnen nog niet. Maar wellicht wordt het misschien een bekeuring. Als jij zonder licht fietst, word je ook niet opgepakt en in de bak gegooid. En het gaat er ook niet zozeer om of het, uh, of het wel of niet wordt uitgevoerd, die wet. Want het is natuurlijk een schande, inderdaad. Dat een hoofdcommissaris van de politie zegt... dat wat democratisch is vastgesteld in Den Haag dat hij daar doodleuk van gaat zeggen, Precies. ik ga het niet uitvoeren. Maar Mildert zegt, je in moet niet met rood licht gaan fietsen... want die gaat ja. altijd kapot. Als een generaal nou ja, in Nederland nee, zegt, van, nou, ik heb er denk ik toch niet zoveel zin in... om met die militairen van, van, van, van jullie naar Afghanistan te gaan. Het gaat jou om het, het, het principe, land te klein. meer ja. nog dan om ja. het onderwerp. Ja, je moet het, uh, nou, het zijn dus twee discussies, is het een nuttige regeling... om, om, om, om te Precies. gaan jagen inderdaad de boerka's en zo'n Welte die zich gewoon denkt dat hij in een vrijstraat leeft. en ja, Dat, ja, dat nou, heeft hij wel eens Nou, want Welte is natuurlijk alvast los van deze hele. Nou Denken, diezelfde Marrake, de Marrake, de een een hallo. Want ik ben nog altijd degene dan weer die de discussie leidt. Maar ik wilde even aanvullend op wat jij, wat jij net zei, namelijk, over het principe: het is niet de eerste keer dat welte in opspraak komt. Hè? Hij heeft al ja. vaker geklaagd over het feit dat hij te weinig ruimte heeft... als politiecommissaris. Hij is door Cohen een keer van vakantie teruggeroepen... omdat hij uh, zich over het beleid van veelplegers uh, kritisch had uitgelaten. En hij zei bijvoorbeeld uh, toen deze Bouters in Suriname aan de macht kwam... dat hij de samenwerking met de Surinamse politie welte zou stoppen. Welte is een politieke hoofdcommissaris. Ja, dus dat is, dat en, en dan gaat het om het principe, Mildred Routo, of ik maar zeggen, uh, van kan een hoofdcommissaris dat doen? Nou ja, hij heeft het gedaan, dus ja, hij kan dat doen. Uh, ja, ja, ja, maar ja, het is niet, wel duidelijk want, dat ja, Welte niet de, de missie... Ja, naar afgaande dus zou moeten leiden. Dat is wel duidelijk. Nee, maar hij, hij, had, hij, hij kan vanuit zijn positie best zeggen, beste heren en dames in Den Haag, nu die wet er nog niet is, wil ik even vanuit mijn positie ja. meedelen dat dit wat u gaat voorstellen, wat ik vrees, onuitvoerbaar wordt. Dat heeft Cohen ook wel eens gedaan in de richting van... Maar dat, niet van, dat hij het niet van, van, van, uh, het gedoodbeleid. Nee, okay. en, en, en vanuit je positie moet je wel iets leveren, want je bent de professional in het veld. Maar als het eenmaal is vastgesteld en je gaat vervolgens zeggen, nou, ik denk dat... Het ik, doe het al, niet. ik doe het niet. Brug te ver. Af, Een korte slotopmerking van Mildred Roethoff. Ja, goed. Kijk, ik denk dat de te gewoon een statement heeft willen maken... en dat heeft hij verdomd goed gedaan. Goed, duidelijk. We gaan tot slot even over iets... wat ook heel veel Twee Nederlanders heeft wilde. bezig gehouden. Uh, de brand in, in, in Moerdijk. Uh, dat was half drie, woensdag werden we opgeschrikt. Half uur later bleek dat er kans op gevaarlijke stoffen was. En Tijdens die brandtal kwam er kritiek op de berichtgeving van de overheid. Want de website werkte niet, de sirenes gingen niet overal af. En een telefoonnummer dat onbereikbaar was. Maar ook op de publieke omroep, de NOS. Want daar waar de commerciële veel aandacht eraan besteed. Die op dat moment. Verdurend uit koos het NOS-journaal voor extra bulletins. Hans-Anselen Roes zegt deze week op zijn site... hij zou terugkijkend weer dezelfde keuze maken. Paul Vergessel, hoofdredacteur BNR. Ja, bijna een open deur. de mensen. trappen. Uh, nou, wat hij gezegd heeft, is dat als het nog een keer zou gaan... zou ik het weer zo doen. Ja, ik, ik vind het een bizarre situatie... dat je drie publieken net op de televisie hebt... en dat je er niet eentje kan, kan, kan reserveren voor calamiteiten... waarvan we op dat moment nog niet weten hoe het verhaal gaat aflopen. Dat weten we inmiddels wel, maar toen nog niet. En dan moet je gewoon vol ervoor gaan. Milder Daarbij, het goed of. Je bent gewoon een nieuwszender op zo'n moment. Ze hebben ook het jeugdsenaal ervoor onderbroken. Ik, ik, ik zie Milder het, het heel bedenkelijk kijken. Ja, nou goed. Uh, ik vind dat het op zich wel... Uh, ja, Paul, dat hij wel een paar goede punten heeft aangehaald... Maar? Dus ja. Dus um, ik... Ik, ik sluit je me aan. Ik vind het Bernhard van het moet worden. Nee, maar goed, kijk. Heeft uh, gelijk, het is natuurlijk. Nou ja, op, zich, uh, op zichzelf eigenlijk denk ik, nee, niets. Oh. Maar het is, uh, het is best wel moeilijk om uh, op een gegeven moment, ook al ben je hoofdredacteur, om uh, op dat maar moment de juiste, raar, daar de juiste beslissing te nemen. Tuurlijk, Margit van der Linden, maar we zijn allemaal mensen. Als je kan nee, op een gegeven moment iets even... verkeerd inschatten. Maar Jan, wat zou jij doen in dit geval? Want jij bent ook een actualiteitenman. Ja, maar het is heel gratuït om dat achteraf te zeggen. Nee, maar we gaan wel naar het schaatsen, zeven minuten luisteren. Zojuist. En ik weet nou niet meer welke rondjes er allemaal gereden zijn. En als het echt niets... iets dreigt, haken we af. Even de andere ontmoet. hoofdredacteur, Magiet van der Linden. Had jij uh, all-out gegaan? Ja. Want? Omdat je niet weet hoe het gaat aflopen. Het is een uitslaande brand bij een chemisch concern. Ja. Iedereen schreeuwt in de regio: aan moord en brand. De rampenzender Omroep Brabant, Radio Rijnmond, die zijn in volle werking. RTL Nieuws schakelt over naar gewoon de normale berichtgeving over een ramp en, en wil dat, of althans dat moeten we dan afwachten, maar kijken hoe dat zich ontwikkelt. En de NOS zegt met uh, drie netten ter beschikking ja, we wachten eventjes af. Hans Roer zegt misschien moet er gewoon wel een nieuwszender komen bij de publiek helemaal om, oh, niet. Hij is een, een, een ongelooflijk groot nieuwsapparaat groter dan dat van RTL. Ja, hij moet het hiermee kunnen, kunnen doen. om dat te doen. Dank jullie wel, Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR Magiet van der Linden, hoofdredacteur Opzij en Mildred Roethoff, documentaire maakster De Satire was vandaag in handen van Henry van Loon, Pieter Bouwman, Sanne Wallis de Vries en Bas Hoeflaak. En u hoorde de zang, de prachtige zang van Susanne Matthijssen en Vera K. Zo direct het Radio Dank voor het luisteren. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Hij is zwaar ondaan. Gerard Spiering, de directeur van het afgebrande familiebedrijf Chemiepak in Moerdijk. Ben geschokt. Um... Zeer geschokt. Uh. Wat ging er door u heen? Verplichting. Uh, uh. Heeft zoiets impact? de verschrikkelijke impact? Stinkt het zaakje. Uh, ja, onschrijfelijk. I is het foute bom? Het. Uh, het. Uh, uh, ja. Dus hier is het laatste woord nog niet overgevallen. Ehm. Uh, nee. Denkt u dat het verhaal nog een strijdje krijgt? Daar ja, denk ik niet dat. dat uh... Was iedereen onder de indruk? Iedereen was zeer aangedaan en geschrokken. Uh... Krijgt u de boel nog aan kans? Uh, nee, dat, dat, zou zo, dat zou dan echt gissen worden dat uh, speculeren. Dat uh, blijf ik dat niet doen. Dat is niet. Uh, u kunt dat, er niks over zeggen. Dat, daar kan ik nog niks over zeggen. Foute boel. Oh. Dit programma kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1. Het NOS Journaal. Het kabinet wil een missie naar Afghanistan sturen... om de politie daar op te leiden en te trainen. Het gaat om 545 man, politiemensen en ondersteunende militairen. De missie moet politie en justitie in Afghanistan versterken... en het functioneren van de rechtsstaat verbeteren. Het is nog niet duidelijk of er een kamermeerderheid is... voor de missie naar Afghanistan. Op supersnelrechtzittingen zijn in 21 zaken verdachten veroordeeld... voor wandgedrag tijdens de jaarwisseling. Ze kregen soms een celstraf opgelegd... maar ook wel een huisarrest tijdens de oud- volgend jaar.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 Bewolking hebben we in ons land en er valt af en toe ook wat regen. Temperaturen in het noorden nog aan de lage kant, op dit moment plus 2. Daar komt iets bij, maar niet zo heel veel. Maar vannacht is het dan wel gewoon echt dooi overal met 3 graden in het noorden. In het zuiden is het veel zachter, 7 graden als minimum. En daar is het op dit moment zelfs 10 graden. Verder hebben we te maken met een stevige zuidelijke wind, matig tot krachtig. Bij zee is dat krachtig, windkracht 6 en in het binnenland matig 4. Morgen nog een schepje erbovenop, 5 tot 7 bovenop. Een harde wind dus langs de kust. Ook veel wolken, soms een beetje regen. Hoeveelheden stellen niet zoveel voor. En af en toe weet de zon misschien een klein gaatje te vinden. Een vlakke opklaring. Temperaturen liggen hoog voor de tijd van het jaar. In het noorden is het 8 graden, in het zuiden zelfs 11. Dubbele cijfers dus... Dat halen we zondag niet meer. Dan doen we het met een graad of zes. Temperaturen gaan dus omlaag. Er kan een enkele bui vallen. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. En maandag en dinsdag zijn de temperaturen dan redelijk normaal. Met in de nacht misschien wel weer een graadje vorst. Weinig of geen neerslag. De dagen daarna komt de neerslag terug en wordt het waarschijnlijk ook weer zachter. ANWB, verkeersinformatie. Het is goed te merken dat er zo kort na de kerstvakantie... relatief weinig verkeer op de weg zit. Er staat in totaal 60 kilometer aan file. Valt dus erg mee. De meeste file staan rond Utrecht. Duidelijke uitzondering is de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort staat een lange file... tussen knooppunt Muiderberg en Laren, 10 kilometer. Staat daar een kapotte vrachtwagen met een afgelopen wiel... en die blokkeert al een hele tijd de rechte rijstrook. Verkeer richting Amersfoort en Apeldoorn kan beter omrijden... vanaf knooppunt Muiderberg via Almere over de A6 en de A27... Bij Utrecht is het zelfs gezegd wat drukker. Dat uh, hing ook samen met de spoedreparatie op de A27 van Gorken naar Utrecht. Voorknopend Rijnsweert staat 5 kilometer file, maar de rijbaan is weer vrij. Het loopt daardoor nog wel vast op de A12 vanuit Den Haag. Staat voorknopend Lunetten 6 kilometer, vooral op de parallelbaan. Bij Den Bosch een korte file richting Os, bij Rosmalen Oost 2 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.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 Radio 1 journaal Bert van Sloten. Een hele goede middag. Schaatsen in de buitenlicht, zo dadelijk komen Bukko, Fabrice, Oldeheuvel, Verwij en Blokhuis in actie. We zijn erbij, daar in Kolalbo, waar het Europees kampioenschap wordt verreden. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag: dat is de politietrainingsmissie in Afghanistan. Het kabinet wil dat Nederland de Afghaanse politie gaat opleiden. Halverwege dit jaar moet de missie beginnen. En halverwege 2014 moet er we weer een eind aankomen. Premier Rutte ligt de plannen toe. Uitgangspunt van deze missie is de versterking van de civiele politie... en de justitiële keten in Afghanistan. Met als doel ervoor te zorgen dat er in Afghanistan... gewerkt wordt aan de opbouw van de rechtsstaat. We doen dat in de eerste plaats door het opleiden van de civiele politie in Afghanistan. En dat doen we met in het totaal 225 opleiders. In Kabul, in Kunduz en op termijn ook in Bamjan. Het gaat hier om politiefunctionarissen, de opleiders, het gaat om marichossees en het gaat om trainers-begeleiders. Een deel komt onder de vlag van Eupol, eh, dat is de politiemissie van de EU zoals u bekend zal zijn. ...en een ander deel werkt onder verantwoordelijkheid van de NAVO. Daarnaast zullen we fors gaan investeren in de opbouw van de Afghaanse rechtsstaat. En dat doen we door de justitiële keten... ...zowel landelijk als provinciaal als op districtsniveau te versterken. Dat doen we financieel, maar dat doen we ook door advisering, opleiding en training. Geen van de onderdelen van deze missie zal worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten.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 als medici, als technici, als stafondersteuning. Bijvoorbeeld voor de inlichtingenpositie en voor logistieke ondersteuning. En geen van allen heeft offensieve militaire activiteiten. En de bevoegdheid van de militairen is dan ook duidelijk. Alleen inherente de zelfbescherming... Duitsland is verantwoordelijk voor de zogenaamde force protection. We moeten nu bestendigen, we moeten borgen... wat we met elkaar in Afghanistan hebben bereikt. En dat is juist ook, wil ik hier zeggen, in het Nederlands belang... Het is in het Nederlands belang dat de Afghaanse autoriteiten op eigen kracht in staat zijn om de veiligheid, de openbare orde en de rechtsstaat te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat Afghanistan niet langer een vrijplaats is voor internationaal terrorisme. En om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de Afghaanse overheid zal toenemen. Premier Rutte na afloop van het kabinetsberaad dus over dat besluit om uh, Nederland van Nederland om de Afghaanse politie te gaan begeleiden. Wilco Boom is in Den Haag. Wilco, uh, ja, de grote vraag is natuurlijk of de Tweede Kamer akkoord gaat. Het is tenslotte een minderheidskabinet. Uh, is er een meerderheid voor uh, dit voorstel? Nou, dat is nog niet helemaal zeker. Uh, het is in elk geval duidelijk dat een aantal uh, grotere partijen echt tegen is. De PVV is tegen, liet uh, Wilders uh, zojuist weten. De Partij van de Arbeid ook. Uh, de, net kwam de reactie van uh, de fractieleider Cohen binnen. En die zegt. nu het kabinet uh, aangeeft. wel militairen naar Afghanistan te willen sturen. kan de Partij van de Arbeid deze missie onmogelijk steunen. Nou, uh, de SP is ook tegen. Maar de eerste reacties van de partijen. die het kabinet nodig heeft. om een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. dat zijn D66, GroenLinks en de Christenunie. die zijn gematigd positief. al leggen ze zich nog nergens op vast. ze houden de kaarten aan de borst. Luister maar naar Alexander Pechtold van D66. Ik herken wel een aantal randvoorwaarden die in de door ons ingediende motie uh, genoemd werden. Maar ik zie ook een aantal zaken in de brief die ik nu lees die me niet bevallen. Uh, er dreigt toch geld vanuit ontwikkelingssamenwerking uh, uh, richting deze missie te gaan. Nou, dat is echt... Aarde die veranderd moet worden. En ik hoorde de premier eh, bijvoorbeeld in zijn persconferentie zojuist zeggen dat de F-16 eventueel in een noodgeval ook betrokken zouden kunnen worden bij een gevechtshandeling. Ook dat eh, zou ik toch graag wel wat, eh, wat verder met het kabinet willen uitspreken. Um, maar houden we het nog voor mogelijk dat D66 nee zegt? Ja, zeker. Ja, Alexander Pechtold houdt een nee nog voor mogelijk... maar hij gaf ook wel aan dat D66 in beginsel positief staat... tegenover een politiemissie. Dus de kans dat ze nee gaan zeggen is nou ook weer niet zo heel erg groot. En bijvoorbeeld GroenLinks, de partij waarmee D66 nauw samenwerkt... Uh, op dit onderwerp. Uh, GroenLinks liet via fractievoorzitter Sap ook weten... dat ze heel serieus naar een Nederlandse bijdrage in Afghanistan willen kijken. Goed, dat zijn de twee. Je noemde ook al de ChristenUnie. Um, hebben die ook kanttekeningen of zijn die echt voor? Nee, die zijn niet echt voor. Zit een beetje op dezelfde... De lijn, Ook kanttekeningen, zij hebben destijds die motie van GroenLinks en D66 ook gesteund. Ze staan in beginsel positief tegenover een politie politiemissie, maar ze hebben ook nog wel veel vragen. Bijvoorbeeld over de veiligheid van de Nederlandse militairen die naar Afghanistan moeten worden gestuurd. De vraag is in hoeverre de Duitsers in staat zullen zijn om de veiligheid van onze mensen met name als ze uit de poort gaan te garanderen. En uh, met name op het moment dat ze bijvoorbeeld in een hinderlaag lopen, in hoeverre is het dan uh, voldoende uh, op tijd uh, luchtsteun uh, door de Duitsers te garanderen. En de vraag is niet of daar niet toch een eigen Nederlandse helikopter aanwezig zou moeten zijn. Dat zou een appetitje kunnen zijn. Eh, of dat zou een transporthelikopter kunnen zijn. Die in geval van nood. de mensen uit benauwde situaties zou kunnen halen. Goed, dat is uh, Joël voor de wind. Maar hij zegt iets uh, belangwekkends. Hij zegt, hij heeft het over de Duitsers. Hè, die zullen ons dan beschermen. Maar hoe zat dat ook alweer, Wilco? Na Srebrenica. hadden wij niet afgesproken in Nederland. dat we nooit meer afhankelijk zouden zijn. van andere landen voor onze eigen veiligheid? Ja, dat was inderdaad het uitgangspunt. dat de Tweede Kamer destijds heeft uh, vastgelegd. Maar premier Rutte heeft op zijn persconferentie vanmiddag omstandig uiteengezet dat er volgens hem uh, goede regelingen zijn getroffen... dankzij de aanwezigheid van die vier Nederlandse F-16's in het noorden van Afghanistan... en ook dankzij de afspraken met de Duitsers die lead nation zijn in de provincie Kunduz... en waarover die vandaag nog contact heeft gehad met uh, bondskanselier Merkel. Dat zit hem erin dat wij onze eigen F-16's uh, ter plekke hebben. Dat zit hem erin dat wij in de staven in Kabul, maar ook in Kunduz... Uh, dat wij op intelligence-posities, op stafposities... op de hoogste niveaus uh, vertegenwoordigd zijn. Uh, dat zit hem erin dat we hele strikte afspraken maken... over wat bijvoorbeeld die F-16's wel en niet mogen doen. Die hebben dus een veel beperkter mandaat dan ze dat hadden in, uh, in Oeriskan. Omdat ze echt hier zijn, uh, ja, zoals ik dat net geschetst heb, met, met die is een hele andere taak dan ze uh, in, uh, in Oeriskan uh, hadden. En daarmee zorgen we ervoor dat invulling wordt gegeven... aan dat leergeld dat is betaald uh, in de jaren negentig. Ja, leergeld uit de jaren negentig, dat is betaald. Daar is volgens Rutte dus wel degelijk rekening mee gehouden. Maar een van de vragen die de komende weken in de Kamer mede bepalend zal zijn... voor de, voor de, de, de vraag of er een meerderheid voor die missie is of niet... zal dus wel gaan over de veiligheid van de Nederlandse troepen in uh, Kunduz. En de eerste reacties van de partijen die mogelijk steun zullen geven aan de missie... zijn gematigd positief, maar het is in elk geval nog geen gelopen race. Nee, en eventjes voor iedereen die nou wil meeschrijven... wie moeten er allemaal echt steun geven... Wil dit besluit ook werkelijkheid worden? Nou, in de eerste plaats natuurlijk de regeringspartijen, de VVD en het CDA. En daarnaast zijn, is de steun nodig voor, van D66, van GroenLinks en van de ChristenUnie. En, dan ontstaat er, en als het SGP dan ook ja zegt, ontstaat er een meerderheid van in totaal 79 zetels. En dat is op zichzelf een kleine meerderheid voor het uitsturen van Nederlandse troepen. Want het was eigenlijk altijd een soort traditie dat zo'n missie alleen maar wordt uitgestuurd... Met een, met een hele brede steun in de Kamer. Wat ook met de vorige Afghanistan-missies het geval is geweest. Maar uh, ja, daar da, da, da, uh, durft het kabinet niet van te dromen. Dat begrijp ik. Dankjewel. je Wilco, Wilco Boom, over het besluit van het kabinet... wat nog zeker de komende dagen en weken bediscussieerd zal worden... in Politiek Den Haag. Gaan we naar Italië, naar Colalbo, want daar rijden tegen elkaar Fabrice en Bukko. En Bukko staat nummer vier in het algemeen klassement uh, na de eerste afstand. De vijf kilometer is bezig. Sebastian Timmerman, zijn ze al bijna aan het eind van de race? Hava Bukko moet nog bijna anderhalve ronde. Maar hij is op dit moment langzamer dan Ivan Skobrev was. De Rus die 36-01 reed. En hij verliest te veel op de Rus, namelijk. 1,8 seconden ongeveer op dit moment. En hij mag maar twee tienden van een seconde verliezen... om voor de rust te blijven in het algemeen klassement. Dus het ziet er naar uit dat Skobrev, dankzij zijn goede vijf kilometer... in ieder geval Hava Bukku, voorbij gaat in het algemeen klassement. Terwijl de Noord nu de bel krijgt voor de laatste ronde. Ja, en Gio, we kijken naar een Italiaan. Enrico Fabris, die helemaal niet meedoet, hè? Nee, absoluut niet. Hij is ziek geweest rond de kerstdagen. Toen lag hij ziek thuis. Hij heeft problemen met zijn rug. Veroorzaakt door een val eerder dit seizoen. En het draait absoluut Absoluut niet lekker voor Enrico Fabris. Die de laatste Europees kampioen was. Voordat Sven Kramer aan zijn kwartet Europese titels kwam. En Hava Bukku komt nu richting de finish. We zien hem daar in de vette rijden. En komt nu over de streep in 6 minuten 32 seconden. En 70 honderdste. En die andere, daarmee verliest hij inderdaad te veel. om Scobrev voor te blijven in het klassement. En Enrico Fabris, 643-07, doet absoluut niet mee. in het algemeen klassement van dit EK in Colalbo. En we krijgen nog twee ritten. Sebas? Ja, we krijgen dadelijk Blokhuizen-Content. En daarna de rit tussen twee Nederlanders Koen Verweij en Wouter Holdevel. En dan hoort u weer, Sebastian Timmerman. En natuurlijk ook, ik had hem nog niet aangekondigd, Gio Lippens. Straks gaan we ook nog naar Limburg, waar de waterstand in de rivieren... als de Maas en de Roer sterk is gestegen. Verslaggever Karin Albats kijkt er al de hele middag rond. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar eerst het einde alweer van onze radioroute. Economieverslaggever Bart Kamphuis zocht deze week ondernemers... en een bedrijfsleider op. En hij belandde uiteindelijk bij een bankier in Eindhoven. Hoorden we vanochtend al wat van en we pakken gewoon de draad weer op. Volgens mij zijn jullie nu net bezig, uh, of hebben jullie in de machines besteld en worden die uh, geleverd? Of zijn ze al geleverd? Ze, zijn, uh, ze hebben toevallig gisteren uh, weer uh, enkele tonnen oud ijzer Ja, Precies, ja, <laughs> ze doen het af en toe. En het enige wat jullie nog moeten doen is ze betalen. Ja, precies. Bankier Sjoerd Hendricks bespreekt investeringen met een van zijn klanten, Peter van Kruisdijk, die een bedrijf heeft waar ingrediënten voor gemaksvoeding worden gemaakt. Het gaat goed met het bedrijf. Het gaat groeien. En dan is het natuurlijk leuk als je daarbij kan helpen. Nou ja, goed, kijk, jullie maken nu de afweging van uh, waar je het eerste in moet investeren. Ja. Met de huidige verbouwingen die jullie voor ogen hebben, wordt het pand op het begin te beginnen klein en weer gaan uitbreiden. Ja, goed. ja. precies. En jullie nou is dit eigenlijk ja, een soort goed nieuwsgesprek. Hè? Het gaat het bedrijf enorm voor de wind. Jullie kunnen helpen als bank. Maar het kan ook anders gaan. Dat klopt. Het bedrijf kan bepaalde verwachtingen hebben die uh, niet kunnen worden waargemaakt. Dat kan of aan de ondernemer liggen of aan de markt. Kijk, als dat uh, aan de ondernemer wordt, dan, ja, dan heb je een wat lastig verhaal. Maar goed, als de markt gewoon tegen zit en uh, je wordt uh, door de ondernemer in ieder geval tijdig geïnformeerd... en ook daar weer het vertrouwen dat hij er adequaat op reageert, dan is er wat mij betreft nog geen uh, man overboord. Dan ga je gewoon samen uh, kijken hoe je dat gaat oplossen... En uh, voor zover ik uh, in mijn ervaring kan spreken, kom je dan meestal wel uit. Maar het kan ook voorkomen dat je gewoon nee moet verkopen. Soms moet ik een nee verkopen. Soms moet ik ook op de rem gaan staan uh, voor wat betreft kredietverlening. Kijk, ondernemers zijn van nature erg uh, positief ingesteld. Die hebben, die, ja, dat zijn vaak uh, visionairs of dromers. En wij als bank proberen daar toch af en toe wat tegengewicht aan te geven. Af en toe eens een keer eigenwijs te zijn en zeggen we... nou, is dat wel verstandig om te doen? En uh, ik denk ook dat dat een hele goede rol is. Hè? De ondernemer verwacht niet dat ik altijd gewoon maar ja en me zeg... op alles wat hij vraagt, dat ik dat probeer te regelen. Want dan uh, denk ik dat vertrouwen ook snel weg is. Hè? Ik denk dat uh, van de bank verwacht mag worden... dat wij een, een voorspelbare factor zijn. Hè? Dat wij uh, meedenken in, met het bedrijf. Maar ook als ze met een, een vraag bij ons komen... dat ze eigenlijk van tevoren al kunnen zeggen dat het wel of niet haalbaar is. Als dat niet zo is, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan in zeg maar, de voorbereiding uh, of in, in de gesprekken naar de klant... in het uh, scheppen van verwachting. Na enkele moeilijke jaren begint Brabant er weer bovenop te krabbelen. Dat merken ze ook bij Van Landschot. Opmerkelijk in het zuiden is dat er veel familiebedrijven zijn... en die opereren wezenlijk anders dan andere bedrijven. Dat zegt Marnix Roosendaal. Hij is directeur van de bankvestiging in Eindhoven. Ja, er zijn, er zijn grote verschillen. De betrokkenheid die een, een ondernemer heeft... Daar waar het gaat om familiebedrijven en de continuïteit die hij daarmee ook voor ogen heeft... en, en uh, de periode die hij daarvoor ook kwalificeert, ja, dat is wezenlijk anders dan uh, zeg maar de directeur in loondienst... die we natuurlijk ook uh, gewoon tegenkomen. Hoe merkt u dat in, in uw praktijk? Want ja, u komt natuurlijk bij de ondernemers over de vloer. Ze zullen hun eigen onderneming niet snel laten vallen. Met andere woorden, als er een keer een, een tandje bijgesprongen moet worden, doen ze dat ook normaal uh, gesproken... Nemen ze ook meer risico's of juist minder risico's? Ik denk dat ze in de bedrijfsvoering juist minder risico's nemen, omdat ze, ze zijn zo erg met hun zaak uh, bezig zijn. Ze willen niet alleen dat die uh, en nu, nu bestaat, maar dat die ook over zover ze vooruit kunnen kijken, dat die dan ook nog bestaat. Dus bedrijfsmatig nemen ze minder risico's, maar ik denk dat ze als privépersoon, vanwege juist die betrokkenheid, wel daar wat meer risico durven lopen. En is er ook als bank een uh, verschil aan te merken? Uh, hebben ze een ander type financieringsbehoefte? Nou, wat je in het algemeen kunt zeggen is dat een familiebedrijf... en een ondernemer van een familiebedrijf... in principe zoveel mogelijk zelf wil financieren... en dus meer behoudend is gefinancierd dan daar waar dat niet speelt. Als je ook kijkt naar familiebedrijven die al vele jaren bestaan dan zien en vele generaties bestaan. En daar is er ook een aantal van, uh, van aan te wijzen in deze regio. Dan zie je dat degenen die daar dan nu in de directie zitten... zich veel meer als een bijna passant zien acteren. En we hebben het bedrijf te leen en we moeten ervoor zorgen... dat ook de volgende generatie daarvan kan profiteren. En daar dus ook heel zorgvuldig mee omgaan. En een, in die zin een, een wat behoudender uh, beeld hebben... over dat wat je met een bank uh, moet en kunt doen. Met deze verhandeling over het familiebedrijf eindigt dan deze radioroute. Vijf dagen opgetrokken met ondernemers, een bedrijfsleider en een bankier. Eigenlijk zijn ze allemaal positief over het nieuwe jaar. Of ze verwachten op zijn minst dat het even goed zal zijn als 2010. Misschien over een jaar weer eens kijken hoe het met ze gaat. Nou, Zo'n belofte van Bart Kampers. Reportages voor over een jaar. Overigens alles kunt u nalezen op uh, nos.nl. Goed, Blokhuizen dan, het EK in Colalbo, Italië. Want uh, die reed een hele goede 500 meter, werd tweede. Nu de 5 kilometer. Gio Lippens en Sebastian Timmerman. Hij is goed bezig, hij is uh, sneller dan Ivan Skobrev. Niet in de rondetijd, maar wel gewoon in de tijd na 3800 meter. Met 4,5669. En Skobrev die heeft dus de snelste tijd op uh, de borden staan. Of hij daar uh, uh, onder blijft. Duiken in die laatste rondjes. Dat betwijfel ik. Omdat zijn rondetijden dus omhoog gaan. Maar hij mag 3,4 seconden verliezen. Ten opzichte van Scobreff. Om ervoor te blijven in het algemeen klassement. Dus Gio met nog iets meer dan twee ronden te gaan. Is er nog niets aan de hand voor Jan Blokhuis. Zeker niets. Maar we hadden natuurlijk wel een beetje de hoop. Dat hij misschien wel zou toeslaan op deze 5 kilometer. Dat zou heel mooi zijn. 31-4 is zijn rondetijd. We hebben nog twee rondjes te gaan. Hij is nog steeds de snelste. Maar het verschil met Scobreff is wel heel klein geworden hoor. 13 van een seconde en dat betekent dat hij waarschijnlijk in de volgende ronde dat hij weet dat Skobref hem voorbij is. In deze vijf kilometer, niet in het klassement. En uh, daar gaat uh, Blokhuizen die bocht weer door. Voor onze neus continu het rechte eind opgereden. Geconcentreerd nog steeds. Als je naar het uh, gezicht kijkt van uh, Jan Blokhuizen... de wereldkampioen bij de junioren... verdeelt mooi zijn krachten over de beide benen. En hij heeft de bel gehad. En inderdaad, nu is hij langzamer, zeventiende dan Ivas Skobrev. Gaat hij dus inleveren op deze vijf kilometer? Want ik kan me niet voorstellen dat hij zich in één keer enorm herstelt... in die laatste ronde. Maar hij mag dus 3,5. Maar vier seconden verliezen op Skobref om hem voor te blijven. En zoveel zal Jan Blokhuizen niet gaan verliezen. Die door het oog van de naald kroop toen hij eerder vandaag op de 500 meter een blokje wegtrapte. Maar dat blokje lag volgens de juryleden, volgens de scheidsrechters. Op en niet naast de lijn. En daarom kwam Blokhuizen ermee weg. Hier komt hij naar de finish. Het is inderdaad de tweede tijd. 6-32-21. Maar genoeg om um, voor te blijven. Om Skobref voor te blijven in het algemeen klassement. Alexis Conté deed niet echt mee. Hij reed natuurlijk de rit wel mee. Maar hij zette de. De zesde tijd neer de Fransman en staat na twee afstanden nu al achtste in het algemeen klassement. Maar de glimlach is daar bij Jan Blokhuizen. Want hij weet dat hij dus uh, Skobref voorblijft in het algemeen klassement na de eerste dag. En ik moet toch zeggen, eerder deze week riep Blokhuizen... ik wil gewoon Europees kampioen worden. Toen dacht ik, nou, dat is ferme met taal. Dat hoor je niet al te vaak van schaatsers. Er zijn er ook die genoeg die zeggen, ik wil vier goede afstanden rijden. En dan zie ik wel waar het schip strand. En hij zei gewoon, ik wil Europees kampioen worden. Hij is goed bezig, want voorlopig staat hij aan de leiding naar de eerste dag, maar... Er komt nog een rit tussen twee Nederlanders en daar is één uh, van die twee ook nog eens een ploeggenoot van die uh, Jan Blokhuizen. Gio. Zeker weten. Koen van Wij is uh, de man die uh, gaat starten zometeen tegen Wouter Oldeheuvel. Oldeheuvel is toch de man die een betere vijf kilometer in de benen heeft. Die een betere steer is dan uh, Koen van Maar goed, hij moet het maar eens zien. Uh, Koen van is wel een knokkertje. Het is een vechtertje. Het is een uh, brutaal mannetje die toen hij opkwam in het uh, nationale schaatsen gewoon riep van, nou wat kramer kan, kan ik op termijn ook. En... Ik kom hier in de ploeg om Kramer het leven toch ook nog wel een beetje moeilijk te maken. Nou, Hij is inmiddels weg bij TVM. Hij rijdt nu voor die Hofmeijer-formatie. En is weer helemaal opgebloeid nadat hij vorig jaar toch echt wel behoorlijk tegenviel. Wouter Oldeheuvel voor de tweede achtereen volgende keer een Nederlands kampioen allround geworden. Hij is toch ook een man die op dit kampioenschap kan laten zien... dat hij boven de rest kan uitstijgen bij ontstentenis van Sven Kramer. Want eigenlijk had iedereen zich de afgelopen jaren... Altijd wel neergelegd bij die overmacht van Sven Kramer. Nu weten de mannen dat ze de kans krijgen om de Europese titel te gaan pakken. En dat de strijd open ligt. En dat is toch wel mooi. En Wouter Oldeheuvel toch vaak wel bescheiden man. Een man in de schaduw. Die gaat misschien wel dit weekend bewijzen... dat hij meer kan dan altijd maar in de schaduw rijden van Sven Kramer. Ze zijn vertrokken. Olde Heuvel die daar mooi in de buitenbocht wegrijdt. En dan zien we dat Verwij daar in de binnenbocht probeert op prang te komen. En dan moeten we maar eens gaan kijken wat die tijden zo meteen gaan worden. Ze gaan in elk geval af op de opening, op de eerste passage. En Verwij heeft de voorsprong lichtjes genomen. Snellere starter. En met 19-18 is dat een opening waarmee hij ietsje langer... Langzamer is dan Jan Blokhuizen was. Die opende als enige trouwens binnen de 19 seconden. En nu is het ritme zoeken aan het begin van die 5 kilometer. En inmiddels heeft Oldeuvel het ritme wat beter te pakken. Want je ziet mooi... Gedurende die kruising dat hij in de buurt komt bij Verwij. En huppakee, dan komt hij onderdoor in de binnenbocht. Wouter Oldeheuvel mooi binnen de lijnen op het rechte stuk En zo uh, jutten ze elkaar een beetje op aan het begin van deze 5 kilometer. 600 meter gehad in het voordeel van Wouter Oldeheuvel. Het is natuurlijk ook wel even oppassen geblazen. We weten het allemaal, Jan Blokhuizen op die 500 meter. Dat blokje dat hij wegtrapte Ja, de Dr. Bibbel regel blijft natuurlijk onverminderd van kracht. Ook op uh, dit toernooi. En dat betekent ook dat ze op het rechte end in de richting van de finish... toch ook echt moeten oppassen dat ze niet... Buiten die lijnen komen. Voorlopig houden ze elkaar wel aardig in evenwicht. En gaan we kijken naar de volgende passage. Die passage is op de duizend meter. We zien daar wel dat er een lichte voorsprong is. De voorsprong is voor Wouter Oldeheuvel die een rondje rijdt van 30.6. Koen rijdt 31 blank. Levert dus aardig in. En ze doen nog niet echt mee met het grote gevecht. Blokhuizen, Contin en Scopref waren sneller. Ja, dat was even bijna een lastige kruising. Maar zowel Oldeheuvel als Verwij had dat in de gaten. En Verwij eventjes netjes in in de binnenbocht. Zodat Oldeuvel goed voor hem langs kon kruisen. Laten we niet vergeten dat beide heren ook tijd moeten goedmaken op Blokhuizen. Oldeuvel staat ver achter hoor, 6,9 seconden al. En als je dan kijkt ook naar die goede tijd van Blokhuizen, is dat een hoop. En Verwij 2,3 seconden achter in het klassement op Jan Blokhuizen. Inmiddels op de baan zijn beide heren ook langzamer dan Jan Blokhuizen was. Na 1400 meter. Wouter Oldeuvel is een 16 e zo'n beetje sneller dan, eh, langzamer dan Jan Blokhuizen was. aan het einde van de kruising heeft hij in ieder geval een flinke voorsprong opgebouwd op Koen Verweij. Die heeft hij een tikkie gegeven zojuist. En dan komt de TVM er weer uit de buitenbocht gereden. Goed nog altijd in balans. En Koen Verweij met een wat kortere slag gaat wat meer heen en weer als het ware na 1800 meter. Nog altijd het voordeel voor Wouter Roldeuvel. Ja, het lijkt inderdaad niet helemaal uh, soepel en makkelijk te gaan bij uh, Koen Verwij. De zesde tussentijd hier, Wouter Oldeheuvel heeft versneld. 30-5 rijdt hij in de ronde. Dat betekent niet dat hij versneld is in zijn race. Maar hij houdt de rondetijden redelijk constant. De laatste rondjes, 30-6, 30-4 en 30-5. Oldeheuvel is wel echt zo'n diesel die als hij eenmaal lekker draait... dan blijft hij ook wel doordraaien met de regelmaat van de klok. En de voorsprong is er op zijn tegenstander, op Koen Verwij. Die heeft hij een tikje gegeven. 30-6, weer nu 31-1 voor Koen Een tweede 31-er. Uh, Olderheuvel. Blijft dus mooi in Kadans. En dankzij dat vlakke schema is hij inmiddels ook sneller dan Jan Blokhuizen. En ook nog steeds sneller dan Ivan Skobrev. Die met 6.30.01 dus de snelste tijd heeft staan. 1,3 seconden bijna sneller dan de Rus. De Zolderheuvel is goed bezig. Maar hij moet dus een flink gat dichten naar Jan Blokhuizen toe. Om hem voorbij te gaan in het algemeen klassement na de eerste dag. 2600 meter zitten erop voor Wouter Rolde Rondetijd tijd 30,7 seconden. Het blijft allemaal vlak. En hé, hey, daar komt Van weer terug. Ja, Van wij, die knokt wel eventjes. Bijna dezelfde ronde tijd als Oldeheuvel. Levert 1 tiende van een seconde in, maar zit wel weer onder de 31 seconden. En dat betekent gewoon dat hij lekker zijn ritme weer te pakken heeft. Voor wij, ik zei het al, het is een knokketje. Als die gaat knokken, dan laat hij meestal wel mooie dingen zien. Maar Oldeheuvel, het ziet er allemaal zo mooi uit bij Oldeheuvel. Ze zeggen wel eens, het is een kopie van Sven Kramer. Als je kijkt naar zijn stijl, nou ja, dat ziet er inderdaad altijd prachtig uit. De mond gaat wel een klein beetje open als hij over de 3000 meter komt in een rondetijd van 30-8. En daarmee is toch ruim de snelste van dit moment. 16e: dik voor op Jan Blokhuizen. En uh, dat doet hij dus allemaal goed, Wouter Holden. voor Vooraan twee seconden sneller dan uh, Skobref ook in deze fase van de race was. Dus hij zou wel eens in ieder geval de snelste tijd op deze 5 kilometer kunnen zetten. En dan hangt het er vanaf hoeveel hij pakt ten opzichte van Blokhuizen. Maar ik denk dat die 6,9 seconden wat te hoog gegrepen is. Maar je weet het maar nooit wat hij er allemaal nog bij kan pakken in de laatste fase van de wedstrijd. We zijn aangekomen bij de 3400 meter. En nu een ronde 31. Voor het eerst in de 31ers. Terwijl Koen Verwij die versnelling van een paar ronden geleden weet vasthouden. Weer 30,8. En daarmee dus dat gat een beetje dicht naar Oldeuvel toe. En misschien wordt het wel een kopie van de race van vorige week. Toen reed Verwij tegen Jan Blokhuizen. En knokte hij zich prachtig mee met die TVM'er. Nu doet hij dat bij die andere TVM'er. Want een knokketje is het wel. Daar komt Oldeheuvel weer. Het rechte eind opgereden door de binnenbocht. Heeft hij nog steeds voorsprong? Maar ik heb het idee, Gio, dat er meer gang zit in, de tijden van, of in het rijden van Koen Verwij. Ja, dat is duidelijk hoor. En Oldeheuvel zal toch die adem in de nek voelen. Rondje 31-6 voor Oldeheuvel, 31-1 voor Verwij. Een halve seconde pakt hij dus gewoon terug op zijn directe tegenstander in deze wedstrijd. En daarmee klimt hij toch ook wel in die tussenstand op de 5 kilometer. Voorlopig rijdt hij daar de vierde tussentijd op de 3800 meter. Alleen Skoobereff was sneller en Blokhuizen waren sneller. En natuurlijk ook Wouter Oldeheuvel. Oldeheuvel die nu weer mooi door de buitenbocht loopt. En dan zie je Verwij in die binnenbocht er gewoon naartoe kroken. Met 4200 meter, twee rondjes dus nog te gaan. Oldeheuvel nog altijd aan de leiding. 5,27-92, nog maar drie tiende sneller dan Skoobereff. Hij verliest te veel, hij verliest te veel ook op Verwij. Want die gaat de ronde door. Nu hij heeft het initiatief in de race overgenomen. En nu moet Wouter Oldeheuvel laten zien dat ook hij knokker is dat hij ook hij mee kan in deze fase met Koer Verwij gaat het goed doen hoor, ook in het klassement. Want hij reed natuurlijk naar de derde plek op die 500 meter. deed hij uitstekend en als hij dit blijft volhouden... dan gaan we toch een heel leuk toernooi. Nu liggen ze zo wat naast elkaar. Als ze afkomen op de 4600 meter... en dan is het nog precies één rondje. De bel gaat, Verwij rijdt nog steeds sneller dan Oldeheuvel. En uh, langzamer, bij de wel nu dan Skobrev maar een halve seconde. Maar wat is het een mooi duel om naar te kijken. En het zou wel eens in het voordeel van Koer... Koen kunnen uitpakken. Beide versnellen op de kruising. Maar Verweij heeft meer snelheid en heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. Oldeuvel ziet het gevaar. Wil met hem mee in de buitenbocht. Maar dan komt die kleine Noord-Hollander Koen Verweij onderdoor. En dan gaat denk ik Koen hier de rit winnen van Oldeuvel. Ja, dat denk ik niet alleen. Ik weet het wel zeker. De snelste.